Goedemorgen, ik ben Dielke dit is het nieuws van NOS op 3. Het CDA wil dat je met een pilletje of een pakje kookopzak op zak wordt aangepakt. Die harddrugs zijn al verboden, maar als je een klein beetje bij je hebt... krijg je nu geen straf. Als het CDA het voor het zeggen heeft, verandert dat. De eerste keer dat je gesnapt wordt, zou je een boete krijgen... en de tweede keer een taakstraf. Volgens verslaggever Ewout Kiewiet wil de partij zo afkomen van geweld en liquidaties in de onderwereld. Er wordt dus een heel duidelijk verband gelegd tussen die strijd met de drugscriminaliteit die we de afgelopen jaren zien. En het gebruik van, van pillen en, en cocaïne in het, in het klein door, door mensen. En de partij komt nu met 20 voorstellen om dat aan te pakken. Of er echt strengere drugsregels komen ligt aan het nieuwe kabinet. Ook de ChristenUnie is wel voor een hard antidrugsbeleid. VVD en D66 vinden het ingewikkeld. Er zijn inmiddels 173 mensen opgepakt voor de rellen van afgelopen weekend, laat justitieminister Grapperhaus weten. Na een demonstratie tegen 2G in Rotterdam braken er dit weekend allemaal rellen uit... waarbij met zwaar vuurwerk en stenen werd gegooid naar hulpverleners. Waarschijnlijk worden er nog meer mensen opgepakt. Sigaretten moeten superduur worden om mensen te laten stoppen met roken. De helft van de rokers zegt pas te stoppen als hij meer dan 60 euro voor een pakje moet betalen... En de andere helft dus niet. De... 60 euro per pakje. Zou je dat er voor over hebben nog? Ik denk het wel. Maar dat is toch niet te doen? Het is uh, ja, minder roken. Nu kost een pakje peuken in Nederland ruim 8 euro. Netflix heeft een nieuwe nummer 1. Squid Game is van de troon gestoten. De wereld kijkt nu massaal naar Hellbound. ook uit Korea. De fantasy-horrorserie gaat over buitenaardse wezens... die op aarde komen en jacht maken op mensen. Hellbound kwam vorige week op Netflix... en staat nu al in meer dan 80 landen bovenaan de streaminglijstjes. Het weer kan nu nog een beetje regenen, maar het klaart vanmiddag steeds meer op. Dus een gaat of 10. Morgen bewolkt en wat kouder, 5 tot 8 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB.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 weer, eh, mensen. Met, hey, euh, nog een uur. Gerrit. Ja. Jij bent net verhuisd, hè? Ik ben, uh, uh, ja. ja sorry, vier maanden geleden, of uh, ja, zo? Maart. Ja. Maart, oké. Okay, ja. Ja. Ja. ja, Kijk, um, ik woon al een tijdje waar ik woon. Jij bent ook niet zo lang geleden, volgens mij. Nou, jaar of vijf. Oh, vijf, nou. Hmm. Uh, het is namelijk een huis te koop in, uh, in Engeland. Dus mocht je nog zin hebben, in Zuidwest-Engeland. Dat is een voormalig buitenverblijf van Prins Charles. Ach. Ach, kan nooit uh, veel, veel zijn. Nee, dat kost slechts 5,8 miljoen. Oh. Ja. Uh, maar dan heb je niet alleen het huis nog. Want kijk, de huidige eigenaars hebben dat huis gekocht van Prins Charles ongeveer 27 jaar geleden. Um, en daar zit een clausule in. Je hebt, natuurlijk recht, je hebt, als, je hebt een huis gehad met een recht van overpad. Dan mag iemand ja, door je ja. tuin met zijn fietsen. En dan moet je altijd bijhouden, anders verloopt het. En in dit contract staat dat de prins Charles altijd mag langskomen om te vissen. Moet je in een huis van 6 miljoen en staat er in de clausule: als de prins mag het recht behouden om te komen vissen op de oever... zolang hij dat van tevoren maar even aanmeldt. Dus je moet voorstel, je voorstellen, zit je vrijdag met je platoffertjes voor de open haard... wordt er gebeld, hallo, ja. Ja, dus met... Hebben uh, <lacht> het kasteel, ja. Prins Jof komt morgen even vliegvissen bij je voor de Prima. Ja. En uh, Camilla komt ook mee. Ja, Camilla komt even mee. Of je even wat sandwiches kunt maken voor ja. ze. Maar ja, over geld gesproken. Ja. Elon Musk is uh, uh, bijzonder rijk, hè? Ja. Weet je wat hij allemaal kan kopen? Wat hij kan kopen? Ja. Nou, uh, Buckingham Palace kan hij 38 keer kopen. Oké. Okay. Dat is leuk, hè? Maar de Mona Lisa ja. kan hij 1900 keer kopen. Wat kost zo'n Mona Lisa dan? Doet een beetje nou, 1900 keer gedeeld door het, het, het, het vermogen wat die gozer heeft. Nou, dat okay. zegt me dus niks. Nee, weinig. Hij kan ook zeggen van, ik, ik zet het om in goud. Hoe vaak kan hij de, de nachtwacht kopen? Ja, bijvoorbeeld. Ja, de, ja, de nachtwacht zegt. heb ik namelijk een keertje laten uitrekenen... voor het programma De Rekenkamer. Weet je wat de nachtwacht kost? Ja? 900 miljoen. Maar, nou, dat kan hij kopen. Dat kan niet kopen, dat ja. Kan kopen dus. ja. Maar als hij ja. dan zegt, als hij 900 miljoen hebt... en hij is, hij is 30 miljoen waard, dan kan hij dus... Bijna ja, ja, 40 keer ja, ja, ja. de nachtwacht kopen, dat is ja. wat ik bedoel. Hij kan 1,8 miljoen Tesla's van het model S kopen. Als hij dat zou willen, maar dat ja. is al van maar, nee. maar dan moet je ook nog een garage hebben. Dat hè? wou ik zeggen. Ja. Ja. <laughs> ja, die zijn duur tegenwoordig. Ja, je kan 1.8 een auto's kopen, maar waar laten ze? Ja, ja, dat is wel waar, dat is wel waar. En uh, hij kan alle spullen van Amazon, die op Amazon staan, kan Het hij 15 keer kopen. O, ja. Ja. Dit is toch de droom van iemand die houdt van lekker eten? Goed, hè? In oh, ja. een restaurant, dus de mij All you alle, can eat. Ja, oh, ja. Dus <lacht> maar, Ik kan maar, alle voorgerechten maar en daarna alle hoofdgerechten. Ja. Maar ja, wat ja. moet je ermee, man? En YouTube kan hij ook kopen. Nou, dat ja. leuk ja. voor hem. Ja, weet je wat hij niet kan kopen? Nou? De Eiffeltoren. Nee. Nee, die is, nou, ja, die is meer waard. Dus nee, de, ja, dus de, Maar wat is de, zijn vermogen dan? Zijn vermogen is, uh, wat was het? De, uh, wacht even hoor. 219 miljoen dollar. Ja. Zie je nee, Nee, miljard. Nee. miljard. Ja. Oh. Zijn je nou een miljoen? Ja, een miljoen. Dus dus dit is de, de kontzak, 19 die, miljoen. Die wonen in Bloemendaal. Dat dus ja. is een oude spijkerbroek. van ik uh -oh, om, ja. oh, is dat zo? Ja. ja. Oh, dan, heeft ja. ja. Oh, dan heeft hij meer. Nee, ja. meer. hij ja. heeft, uh, ik denk, Nee, maar luister. 30 miljard Nee, veel meer. Meer? is die Jeff Bezos al 150 miljard waard, niet ja. meer is ja die gaan we zo even opzoeken hoeveel die waard Want het is een lijstje: die ja, man van tuurlijk. de Walmart. Uh, van weet het, uh, Weet je ook alweer? Die uh, Amerikaanse. Uh, is een Amerikaanse en dan heb je ook nog die, uh, die Mexicaan, die is ook heel veel geld waard. Slim. Slim, ja. Die is, uh, die is ook. Uh, dat, ja, je nee, Ik ga het zo opzoeken hoeveel miljard die nou precies waard is: Elon Musk. Elon Musk. Ik kost wel heel de Heineken, dat is uh, ook een ja, ja, maar die, die, is, die is voor Nederland. Een miljardje of uh, nou ja, 10, 12. Uh, ja, dat ja, is ook niet slecht. Nou, redelijk toch? Dat doe je niet slecht. Nee, dat is maar ja. doe je je uh, maakt het niet. Je maakt het nooit meer op. Kun je zes keer de, de Eiffeltoren. Maar dat Eiffeltoren is dus meer geld waard dan <laughs> 50 miljard of zo. Dat blijkt. En dat, uh, maar, maar waarschijnlijk blijkt, kan je ik... niet kopen. Kijk, je kan een hoop dingen wel denken dat je ze kunt kopen, maar ze zijn niet te kopen. Nee, waar maar moet je eigenlijk. die stallen dan, die Eiffeltoren? ja, uh, je hebt, als het is goed is heb je nog een knappe garage. Dus je 1,8 miljoen <laughs> Tesla's hebt gekocht. En daarmee hem daar kwijt op zijn kant. Ja, dat is um, wel zo. Kunnen hey, we nog... Uh, Ger? Ja? Uh, mag, ik vragen, mag ik een persoonlijke vraag aan je stellen? Jij ja, wel. Ben je wel eens lid geworden van de Maal High Club? Hmm, de afgelopen drie jaar niet. <laughs> maar ben je überhaupt... Ik ben namelijk lid van de Maal High Club. Weet je, weet je wat het is, Ja. Nee. Dat betekent dat je seks in een vliegtuig hebt gehad. Oh! Ah, of oh. Fly High Club. Ja, Mile Fly High. High Club. Nee, het is de Maal High Club. Maal High Club. Ja. Ja, ja. Nee, ik heb nooit seks gehad in een vliegtuig. Nee, nee, Nog ja. eens een ander hoogtepuntje. Ah, dat Hoe wel ik kijk, kijk Hans even aan. Nee, ik heb aardig wat gevlogen, maar er is nooit nee? had in, ik in heb nooit Nou ja, nee. het ligt eraan wat je... <laughs> seks is echt in, intercourse. Zeg maar dat je... Inter <laughs> uh, intercourse? Oh, <laughs> intercourse. En, en nu begrijp, ik, begrijp dus, uh, ik ook... ik heb Bill Clinton antwoord. Nee, nee geen uh, Bill Clinton een, antwoord. Een kleine, kleine, kleine papa, dat telt er niet, bij. <laughs> telt niet maar, bij. Maar even voordat je verder gaat... Maar nou snap ik ook die titel van... Uh, Eight miles high. Dat snap ik dus nu wel. Dat is normaal een high club. Ja. Uh, maar het is dus een, in, in Las Vegas is ja. de Love Cloud Vegas. Die hebben een privé Die bieden dus aan, die privéjet. Dat is om het wat ze doen. De piloot draagt oordopjes. En uh, je kan 45 minuten lang kun je, uh, omhoog. 1000 dollar. Dan kun je een pakket... Uh, dat is gewoon zo'n dus kleine wippenhuisje uh, in de lucht... Het wordt helemaal speciaal voor jongens. Dus voor duizend dollar. Omhoog zegt hij ook nog. Ja, maar echt. Het is dus met twee oordopjes in de piloot. Hallo, is het weer? Ja hoor, dag mevrouw. Iemand heeft er dus markt in gezien. Want natuurlijk heel veel mensen durven dat niet. Of zouden het wel graag willen. Ja, ik zou. Ik vind het wel. Het een ja, een is wel een heel briljant hoogtepuntje ja, wat je kracht, dan mee pakken? Maar het, was het, het, het, het toilet van de DC-10 achterin, dat is ruim genoeg. Maar die anderen niet te nee. melden. Nee. <laughs> dat dus, kun dus je bijna alleen. Ja, ik wil ja, jou niet. Nee, maar het is <laughs> zo lang geleden. Toen had ik nog een DC-10s. <laughs> <laughs> <Of> diesel. GELACH <laughs> oh, Je bent echt. Nee, dat valt reuze mee. Ik was, was vrijgezel. Oh, dan mag het. Het was vrijgezel. Oh, dan Er was niks aan de hand. Het is verder niks. Dat is geen gedoetje. En hebben jullie overigens nog even dat nieuws meegekregen van die meneer? Een absolute held. Die op de A18 in Harderwijk iemand. Ja, heb ik dat was een goed verhaal. Ja, ah, ik heb het gezien. Wat een held is die ja, man. Ja, het is echt een held. Die man hij, uh, was, een hij, deze man reed de snelweg. De man heet Henri Timmermans. En dan komt uit ja. Nunspeet. Hulde ja. voor Henri, applaus. Ja. Ja, ja. Die was onderweg naar huis. En dan zag ik op een gegeven moment... Naast hem een auto, die, ging, die dook het gras in op de snelweg. En dat ja. was een beetje... Die ging al tegen de vangrail aan toestanden. En toen keek hij opzij en zag hij dat die vrouw uh, buiten bewustzijn was. Dus hij heeft zijn auto de vorige rijden, net als Amerika was in die politie-series doen. En is hij ja. gaan rijden en heeft die auto met zijn eigen auto afgeremd. En vervolgens is hij gestopt en nog iemand en hulpdiensten gebeld. En uh, nou. Die mevrouw had vijf gebroken ribben, zo ja, ja, die was door. Dan kun je nagaan wat klap klapt, die vrouw. Maar die was natuurlijk buiten bewustzijn. Ja. Dat geeft je lichaam mee. Ja, en, dan, en uh, Misschien wel ja, door die klap, ja, door ja, ja, is de veiligheidsvoordeel Maar uh, ze, de man werd enorm bedankt door, de, door haar uh, kind, haar man. Ja. Want ze leeft nog. Ja. En, uh, en, dan, en ben je dus gewoon, dan ben je dus gewoon een absolute held. Ja, overigens. Ja. Zij, ben, waar ik wel benieuwd naar ben, want uh, die man auto, die deed niet meer. Heel gek. Nee. nee. Of zijn ben je of, daarvoor verzekerd? Ik denk het niet. Nee. Dat nee. ik, ik nooit ah, komen, ik denk... Maar je doet zoiets. Maar ja. Ik denk wel. dat als je een goede verzekeringsbedrijf zegt. Nou jongens, ik leg het uh, gewoon op tafel. We zijn repareer repareren die auto. En zo ja, bedrijf. maar soms word je. Ik weet helemaal dat iemand een keertje die heeft met een gevecht of zo, iemand werd aangevallen en die ging daartussen die ging springen en die sloeg iemand neer. En die werd vervolgd omdat hij iemand anders geweld had aangaan, terwijl die iemand probeerde te helpen. Ja. Dus ja. de regels zijn af en toe best wel gek. Een beetje krom, vind ik. Nou ja, ja, is... Deze man moet gewoon, uh, die zal echt wel een. Een penning krijgen van de gemeente, Harderwijk. Ik, Leberen, wel, ben je, ben je wel, ik vind je dan een held. Zeker, ja, zeker. Ja, mag je ja. het zo, nee. um, ik heb nog een vraag. Ja. Kunnen we nog iets verwachten op de televisie, films en We gaan even de film uh, ja. shite. Uh, vanavond. Uh, ja, van vanavond. Vanavond. vanavond. vanavond. Ja. Om kwart voor elf. Een latertje. Heat. Heat van Michael Mann. Ja, Man. is een goede ja, film. goede film, film van Michael ja. Mann. Uh, overigens is het de eerste keer dat Al Pacino en Robert De Niro weer in een scène zitten... Ja. Uh, ...sinds The Godfather samen. Ach. Dat is heel grappig, want je verwacht dat die mensen wel vaker dat soort helden... ...maar ja, natuurlijk, je moet ze ook allebei kunnen betalen, ja. dat zal ik je vertellen. Ja, en deze verkopen, film... Nee, Michael Mann wilde deze film al eerder maken, maar uiteindelijk toen hij een budget van 60 miljoen had... Uh, toen kon hij eindelijk deze gasten betalen. En het verhaal is: Pacino, die is een politieman en die jaagt op Robert De Niro, Meester Dief. En uh, verder, Val Kilmer zit erin, Tom Sizemore en John Voight, Ook geen pipo's. Mooie film. Kwart voor elf vanavond op Veronica. En dan gaan we naar de woensdag. Dan ook op Veronica om half negen. Red 2. Volgens mij was vorige week Red uh, de eerste. Met ja. uh, deze met John Melkvies, Helen Mirren, Catherine, Theta Jones, Bruce Willis, maar ook Anthony Hopkins zit erin. Ja, alles met Hopkins vind ik sowieso leuk. Ja. <laughs> niet een... Het is gewoon, kijk maar, lekker wegfilmen. Ja. Weet je wel, die CIA-agent moet weer... Uh, Oud-CIA-agent Bruce Willis moet weer... een vernietigingswapen in orde maken. En, uh, ik vind Helen Mirren een geweldige actrice. En die Hopkins, daar is alleen al voor... om uh, voor door de cast om te kijken. Verder is het niet een onwaarschijnlijk hoogvlieger... maar uh, zeg een zeventje. Ja. Dan een da aaneengesloten Now You See Me Too. Die was ook vorige week al op uh, Veronica. Met Mark Rufflow, Woody Harrelson, Michael Caine, Morgan Freeman. De illusionisten die een bank gaan bestelen weer. En de, de Robin Hood verhaal. is een leuke film. En overigens in deze tweede versie van Now You See Me Too... zit ook Daniel Radcliffe, die jongen die in Harry Potter zit. Hmm. Sterker nog, hij is Harry Potter. <laughs> Dan vliegen we naar de donderdag om half negen op Spike. Prachtige film, A Beautiful Mind... Met Christopher Plummer, Paul Bettany en de hoofdrol van Russell Crowe. Het aangrijpende verhaal van de briljante wiskundige John Forbes Nes Jr. De schizofrene man met een waargebeurd verhaal die uiteindelijk een Nobelprijs voor de wiskunde wint. Mag ik één vraag stellen, Spike? Ja. Spijk is, is een kanaal. zender, uh, 16 zender ja. Ook. Ja. zit op 16. Zit op, ik hoorde dat het op 16 zit. Ja. Ja. Nou, als je, ja, je Zigo hebt, hoor. hè? Als je hebt. Ik heb het nog nooit gezien. Maar. Spike is. Uh, Spike is nou, een, is een, Kan de en toe Dat uh, is films. En Dure Mind is een prachtig ja. film om naar ja. te kijken. Het doet me denken aan die film met. Hoe weet die? Die andere wiskundige met. Ja, die ook. Ja, die ook destides vervolgd is omdat hij homoseksueel was. Hij heeft namelijk de Tweede Wereldoorlog verkort... omdat hij de crypto-machine van de Duitsers wist te ontvangen. Ja, maar Matt Demon heeft er ook nog zo'n rol. Dat is ook een wiskundige film. Maar goed, ga door. Nou dat. Dan gaan we naar de vrijdag. Vrijdag is altijd druk. Om half negen, net vijf. Als je nog niet gezien hebt... ga alsjeblieft kijken, Intouchables. Met Omar Sai en Van Spak Een prachtig film. Heb jij hem gezien, gerust? Ik ja, heb hem gezien. natuurlijk. Ja, ja? Nee, ik heb ja, niet, oh, heb niet gezien. Oh, je moet hem echt zien. Dat is ja, heel ja. een mooie film. Maar dat gaat erom de vriendschap tussen een, een, een rijke gehandicapte man. Dus Van Spak En Omar Sai. Ja. Die is een straatjongen die een baantje moet hebben. En die gaat hem dan als, als, als helper. En dan ontstaat een vriendschap. Ook een waar gebeurd verhaal. Overigens. Oh, ja. prachtig. Ja. Uh, Altijd leuk, ja. ja dus hij, hij doet natuurlijk dingen die verzorgen die helemaal niet mag met een gehandicapte man. Met feestjes geven. Mm -hmm. Maar <wat> blauwe. Ja, alles. Er <gazen> ja, je zit toch een rolstoel, hè? Hij heeft ook wel scheid, Ja, ja. ja, ja. geweldig film is. Het. Uh, en daarna, <coughs> pardon, vrijdag op SBS 9, uh, dat wil zeggen om half negen. En daarna aan zijn Luke Stalking, Luke Stalking's Tour. Als je zin hebt om uh, flauwe gedoe te kijken, uh, hartstikke leuk met uh, John Volta en Christy Allen. Uh, dan nog even naar de Netflix. Uh, sinds eergisteren is Undercover begonnen. Wat een prachtige serie is. Uh, ik heb aflevering 1 al gekeken. Erg mooi. Tiger King 2 is nu echt begonnen. Uh, als je Tiger King... Uh Eén niet heb gezien, dan moet je niet gaan kijken. Je moet hem, ik had net met Hans over Hans, twee, okay. je moet hem ja. zien, tijdje 1 moet je eerst gezien hebben voordat je een tijdje hebt. 2 gaat. ons wordt, ons wordt er wel erg uh, verwarrend, zeg maar, die ja, is, precies. Uh, dat eerste deel. Ja, ja. klopt. En als je van een beetje uh, lustmoordenaars houdt en andere pret, dan moet je naar Catching Killers gaan kijken. Op, uh, uh, dus van True Crime, waarin nou, de Green River Killer en de Eileen Werners, zeg maar de, de beroemdste moordenaars van Amerika worden, ja, ja. hoe ze het opgelost hebben. Dat best wel interessant om te zien. Dat is dus voor nu. En anders moet je gewoon in je gist kijken. Als ja, je nog het nog hebt. Kan ook. Krant. Maar die laatste even kijken? Mooi hoor. Mooi. Mooi Mooi. Ja, wel, 1982, weet je nog, Jaap? 82. ja? Het 82? Het 15 of 16 is een beetje die tijd. Ja, maar dat kan, dat kan je toch ook wel denken. Ja, ja. ja, ja. Denk, <laughs> toen wel, dat je ik denk ook nog steeds over. hoor. Dat, dat, dat maar eh, dit was. Uh, van welk jaar ben jij dan, ja, op 66. 66. 66, ja. Oké. Okay. Ja. Toen waren net de Beatles en de, en de Stones een beetje. Uh, ja. ja, maar dat heb ik niet meegekregen, uh, bewust. Uh, want uh, nee? toen was ik gewoon een kleine Ukkel van, uh, van de jaren. Uh, nog niet eens een jaar. Een dus, uh, prumpertje, ja. En dat, ja. Een pumpertje. Een klein pumpertje was Het pumpertje. Een mini-pumpertje, een bijnaam-pumpertje. Ja? ik zeker. Een pumpertje? Ja. iedereen heeft soms een bijnaam, dat weten we toch? We hebben er eerder over gehad. Nou, Eén keer. Ja. Ja. Ja. Hey, by the way, hebben jullie dat keiharde nieuws gehoord vanuit de Almere Haven, waarin uh, werd ingebroken in terrein? Politie, alle eenheden uit... ja. Heb je dat? Ja, ja, ik lees iets. Weet je dat, Met die poep. Met, Hallo, ik ben hier. Joehoe, hier ben ik, zoek me dan. Waren bezig op het industrieterrein, waarschijnlijk met getrokken pistolen... om een ja. dief te pakken. Dus het was een nijntje knuffelen batterij, die dan, hier ben ik, Een duurzame batterijtje dan. was niet uitgewerkt, denk ik. En het poppetje riep dus de hele tijd, zoek ja. me dan. Ja, ja, grappig. Dan vier, uh, vier politie-eenheden. Ja, we wij allemaal al op toe. zoek naar, uh, naar een dieprijper. Die zei, zoek me ja. dan. Ja, heel goed. Ah, goed. Oh, wat grappig. <tugt> het ja, is uh, zoiets als... <laughs> maar Champaak, zoiets. dan anders. Ja, Maar dan anders. Ja. Maar goed, het batterijtje werkt inmiddels niet meer. Dus uh, hm? voor de mensen die het een beetje moeten doordenken in dat, uh, dat verband. Dus Poppy is de oude voorzorger. Ja, Ach, zoiets. Goed, zeker. Nee. Zoiets. Ja. En uh, hebben jullie het uh, nieuws meegekregen uit Spanje van de grote wijndiefstal? Vind ik ook wel heel knap. Grote grote hebben ze een man met een meid eraan gehouden dan of niet? Inderdaad, dat was. Uh... Nee, er is een uh, twee-sterrenrestaurant restaurant in, in Spanje, in Caracas. Ja. Volgens mij Caracas dat is waar ook het uh, Dalí Museum is. Ja. Nee, dat is Sivina nee. Sorry, oh ja, Sorry, ik ben in de war. Um, en daar, daar, daar zijn dus twee Engels sprekende mensen... Die, die waren daar en die hebben op een of andere duistere manier... Ze zich toegang verschaft tot de wijnkelder. Daar liggen maar liefst 40.000 flessen wijn. Maar niet de minste. En deze mensen hebben dus... Uh, even kijken hoeveel flessen wijn... even kijken... Uh, zes kostbare 19e eeuwse flessen van Romane Conti. Nou, dat heb ik ooit één keer gedronken, de Romane Conti. Dat is echt een hele dure wijn. Dat, heb van ja. Ja, dat is niet normaal. En er zit ook een, een 215 jaar oude Château d'Iquin. Van een fles die op zichzelf al 350.000 euro waard is. <laughs> maar A, denk ik dan. Oké. Okay, maar wat laat, moet je ermee? Ja, nou ja, dat, dat was ook het verhaal uh, dat. Uh, het waarschijnlijk een opdracht is gebeurd. Want deze flessen wijn zijn zo bekend. Er, zijn, er zijn natuurlijk, is er maar één van. is ja. dus is schilderij eigenlijk. Dus ja, dat is net als sommige ja. schilderijen die gejat worden. Dat ja, wordt dan ja, door een hele ja. rijk iemand ergens in een kamertje opgehangen. Ja, en hij kijkt er alleen naar. Ja, maar dat vind ik. Dat vind ik een, een, een, een schilderij toch iets anders dan een fles wijn. Nou, weet ja, ik niet. Moet, weet ga, je dan, ga je dan naar een fles wijn lopen kijken? Ja, dat oh, kan. Ja. Nou, nou, ik, ik Kijk, zal het zeggen. Ja. Ik zal het je sterker vertellen. Nee, nee, nee. Ik heb dat het gewoon melk uit. Nee, nee, nee. nee. Hij <laughs> ja, zit te lang. Ja, hij zit ja, te Jij ja. bent uh, een wijn drinker, ja. Uh, ja, dat oh. kan ik af en toe wel eens uh, waarderen, ja. Uh, in de tijd uh, dat ik... Uh, <laughs> ik kwam dan wel eens bij zo'n E-teentje Ameland, op Ameland. Oh ja. En op een gegeven moment had die gasten die dat, uh, die dat tentrunde... had hij een fles wijn. En ik denk van, wat is dit? Er stond een prijs bij. <laughs> nou, dat wil je niet weten. Dus ik zeg, wat is dat? Ja, zeg, die, die heb ik. Dat bleek dan een, uh, een wijntje wat hij ergens had... Uh tegengekomen met een van zijn maten met een wijnreis. En dat was een hele dure wijn. En die had hij helemaal met een dekentje en noem maar op. Dat ja. stond er gewoon op. Voor de mensen die... Maar dat is, ja, die mensen die, die betalen dat niet voor. was 17,5 euro. Nee, niet, niet 17,5 <laughs> euro. Hoor. Dat was echt iets van drie, uh, 300 uh, of 400 uh, euro... wat dat ding moest uh, kosten. Oh. Uh, je moet hem even uitschenken, je moet hem decomperen. Dan moet er een uurzog moeten bij. Dat doe je ook met dat verwacht. Maar moet je je voorstellen dat je... Ze hebben dus zes 19e fles van en een fles van Chateau. Maar hoe loop je naar een restaurant uit met zeven flessen wijn? O, o, ik weet niet. Van ja, ja, ja, ja. de tas, toch? Niet. Ja, appie. Ja, nee. <lacht> <Hey, lacht> die mensen hebben ja. zelf ook zitten slapen, hoor. Ja. Dat ga je toch zien dat iemand ja, met zes wil. Die komt binnen met een hele grote rugzak... in een twee sterrenrestaurant, maar echt niet. Nee. Maar ja, ik, ja. Maar het zijn dus blijkbaar in opdracht gestolen... Er zit iemand nu thuis... Ja, waarschijnlijk uh, met naar die fles te kijken en dan moet je ja. toch drinken, of niet? Ja, lijkt mij wel. Lijkt mij ook, want anders dan uh, heb je er niet zoveel. van. Nee, jongens, in toch? San Diego is iets gebeurd wat wij eigenlijk allemaal hopen mee te maken. Uh -huh. Geld valt uit een transportwagen. Oh ja, ja oh dat veel ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, verwel, ja dat Dat is als geldraap ja. op straat. Ja, inderdaad, heel zaken voor wat geld. Mensen stoppen ja. middel minder op snel, snelweg, gevaarlijke situaties en dingen. Maar uh, er waren ook mensen die begonnen te. Ik gooi de geld doen. in de lucht. de lucht te gooien, et cetera. Maar ja, maken wij dat ooit mee, denk jij? Nou, nou ik hoop het. Maar ik denk het niet. Ik maar bij ons gaan meestal, zijn het meeste vrachtwagens die om met kippen erin. Ja, fuck. Ja. We, ja. Ja. We ja. doen ja. er ja. ja. ja. twee uur in de file staan. Ja. Ja. Maar ja. overigens, uh, dat, wat ook weer heel. Zo, ik zag dat filmpje van iemand die stond om het geld op te rapen, snelweg. Die had zichzelf gefilmd dat hij geld had gepakt. Ja. <laughs> Hoe dom ben je dat? Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Ja, ik vind het sowieso heel dom om jezelf te filmen als je geld pakt. Ja, toch? Ja. Ik, ik gegeven, koff, niks je ook met je op, Dan weet je niet wie je bent. Laffe honden. Nou, laffe ja, laffe tekkels zijn het. Laffe tekkels. Ja ja, ja, ja, ja. ja. Hé, hey, zullen we een muziekje draaien? Ja, ja, nou, ja. als je ik, nog wat leuk vindt. Ja, nou, ja, goed, oké. Okay, okay. Wat is er? Ik zat er ook met de tijd. Maar goed, laat maar. We hebben een puurman. Een plaatje op, man. Oké, plaatje dan. I'm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 Heb het over, Ger? Wat heb jij dan voor Ger? Waar heb jij het dan? <laughs> ja. Hij zei het net. Ik zei het net. Wat? Een single. stuig gaat zijn kolom doen. Oh. Heb je dat gevraagd aan me dan? Nee. Nou ja, dat kijk, dat net. bedoel ik dus. Nou ja, oké, dan ga ik. Ga ik dat nu? Ja, dan ga ik wijntje nu Ja, Jongens, uh, 1200 euro. De kolom van stuig. Peppy en Woki. Het is een kutwoord en vaak verkeerd gebruikt. Woke, wakkerwoorden. Een groter bewustzijn hebben ten opzichte van de samenleving. Sociale ongelijkheid en racisme spelen uiteraard een grote rol bij het ontstaan van het woord. En non-wokers gebruiken het vooral om wokisch belachelijk te maken. In dat licht vraag ik me af of je zelfs het woord kutwoord als kutwoord mag aanduiden. Want het is niet heel erg genderneutraal. neutraal. Mijn grootmoeder was volgens mij woke avant la lettre. Het was gewoon een goed katholiek mens met dertien kinderen... iedereen in zijn of haar waarde liet, of in hens waarde... om het maar even helemaal non binair en neutraal te houden. Ze zou het waarschijnlijk wel een beetje vreemd vinden... dat transmannen en non-binaire personen ook zwanger kunnen zijn... en dat alleen recht van de vrouw inmiddels is verlopen. Maar dat zal wel komen dat haar god, op zijn rustdag... van haar rib, van Adam, ze je Eva heeft geknutseld. Het hield er ongetwijfeld op de been. Mijn ouders leerden me anderen te behandelen... als je zelf behandeld wil worden. Dat lijkt me overigens de kern van Vogue. Er hoort ook enige galanterie bij. Al zal het wel weer door feministen als non-woke worden gezien. Maar dankzij een attente vader hou ik nog steeds deuren open voor mensen en help dames in hun jas. Fuck that, femies. Sorry, die zin was niet woke. Onze kinderen zien gelukkig geen gezinte, kleurgebrek of anderszins. Dus de woorden brillenjood, mof, neger en verg staan bij ons niet op de kaart. Dat is een rode bal. We dringen nergens voor, we eten in Sloppenwijk in India en geven gullen de deur. Elk dat lijkt me allemaal vrij woke. Dus komt er een non-walkere bief. Dat zou mijn oma fijn vinden voor twee wezen groetjes. Ergens op vakantie moest mijn dochter urgent sanitair ontspannen. Dus stopten wij in een enorme mega supermarkt. Ik zie moeder en dochter op afstand vanuit de auto... langs de pui richting een toiletgroep lopen. Om niet veel later een hartklop te krijgen... omdat ik mijn dochter hinkenpotend en slepen met haar been... kreperend aan de arm van mijn vrouw terug zie keren. Het zag eruit alsof ze een infarct had gehad... en ik had 112 onder de knop. Dat werden... 45 zenuwslopende seconden... tot ze eenmaal buiten het pand waren... en er een wonderbaarlijke genezing plaatsvond. De verklaring was allesbehalve loerderswaardig. De dames waren heel non-woke... het toilet ingegaan. Maar toen er aan de deur werd gerommeld, door ongetwijfeld een echte handicapte... kon mijn vrouw bij het verlaten... niets anders dan in de oor van mijn dochter fluisteren... Doe gehandicapt! En zo zag ik met oplopende hartslag... een fijn stukje method-acting van mijn eigen rib... om de schaamte voorbij te zijn... Een iets recenter gevalletje vond plaats voor de vliegtuiglanding. Mijn lief loopt na een ongeval nog steeds met een pijnlijke voet en bijbehorende kruk. Toen er door de purser werd gevraagd of ze assistentie nodig had bij aankomst... antwoordde mijn stoere wederhelft dat het niet het geval is. Ze zou het wel redden. Toen ik vervolgens opperde dat rolstoelen bij de douane wellicht voorrang krijgen... en dit een half uurtje stempelen zou schelen, was de keuze snel gemaakt. En zo geschiedde dat we op de zevende dag van de week hypocrisie schepten. En wij waren als eerste door de douane... Dus voor de ongeduldige en non-wokies onder ons, leen een kruk, trek een pijnlijk gezicht op luchthavens in een pretwerk. Woke. Het is nog een beetje zoek af en toe. En een kut wordt wanneer je wil voordringen of naar het toilet wil. Meester japs, kut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 wasted and we be longing and restrained, but I'm never once the same. Het is geen kutnummer, hoe moet ik eerlijk zeggen? Zeker niet, nee, ja. maar dat is ook de bedoeling. Ik vind dit uh. een mooi nummer. Ja, ja? Het, was ja. Onder... Ja. het is een beetje Simon Nou of ja, Meneer Bond, wat gaat Volendam? Dit is uh, de jongere uh, Bond. Uh, ja. je, hebt, uh, je hebt twee muzikale broers, Frank en Paul. En dit is Paul. En die heeft uh, afgelopen donderdag zijn EP uitgebracht. Heeft dat uh, gepresenteerd in de Rode Bioscoop in Amsterdam. Ja, ja, een Leuk. heel klein theaterje. Ja, ik het heel goed. ja, dat is gewoon een mooie, wat mooie plek. Wat is naam namens Bond? Frank Bond? Nee, Paul Bond. Paul. <laughs> nee, maar hij uh, is al een lange tijd uh, bezig. En uh, beide broers hebben een uh, literaire opleiding uh, gehad. Dus uh, dat niks. is ook wel duidelijk uh, terug Nee, uh, maak je geen minder mens. Nee, nee, jongens, wat ook uitgebracht is, is de nieuwe Quote 500. Hè? Ach ja. ja die is, uh, Zat Gerder in of niet? Nee. Nou, er staan er wel 249.000 <laughs> huishoudens staan erin die miljonair zijn. Ja, dus dat is vanmorgen ook niet. Maar die nieuws. staan niet onder de quote 500, nee. maar, uh, Dus er zijn meer miljonairs bij. Ja, gekomen. inderdaad. Er zijn uh, in één jaar 24.000 huishoudens uh, meer dan... Uh, tijdens een ja, tijdens corona... Tijdens een wat, wat jij dat nou? Ik maar ja. Me, ik mensen me hebben mensen natuurlijk weinig uit kunnen geven. Nee, je hebt natuurlijk die gozer met die mondkapjes. Die hebben het uh, die is gedaan. wel redelijk gedaan, ja. <laughs> ja. Dat is wel een goed idee. Nee, maar weet je wat het verhaal is? Dat iedereen is tegenwoordig miljonair uh, uh, op, papier. Je, op papier. Ja, klopt. Met hij en dan ben ik komen. ook miljonair. Uh, uh, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. Ja, misschien wel, ja. ja. ja. Nou, dat hebben we in ieder geval één miljonair. Ja, dat, dat is 25%. Maar procent. hij is wel gewoon gebleven, Gerrit. Ja, dat, dat is een Ik heb gehoord dat hij 1,8 miljoen Tesla's kan kopen. Maar dat hij, <laughs> heeft. <laughs> hij heeft het niet gedaan, hè? Hij heeft het niet <laughs> gedaan. Nee, nee wat ja, hey, wacht even. Hij heeft Weet je, het probleem met die Tesla's is? Die heb je geen Cabrio. Oh, is die er niet? Nee. nee. Hij volgens, volgens, uh, ja, uh, volgens mij bestaat er ook geen... Ja, je kunt alles laten maken. Volgens mij bestaat er ook geen elektrische cabrio. Uh, is daar nee. een reden voor, nee. denk je? Dat is een goed, hè? Dus dan gaat het alles... Ik denk niet, nee, maar je cabrio's worden natuurlijk niet zoveel verkocht als... als, als nee, uh, snap ik ook wel. Maar het zou een model test dat cabrio moeten... Ik vond nog steeds een van de beste opmerkingen van mijn zoon. Ooit toen was die, denk ik, vier of vijf. Dan kwam er een cabrio voorbij. Het is zielig, hè? Die mensen kunnen geen dak betalen. <laughs> nou, wij, het leuk uh, we, hebben het, hey, we hebben het over geld, hè, jongens. Maar uh, ik niet. bedoel, uh, je zal maar de loterij winnen. Ja, je zal ja, maar de, je loterij. Zal de, de loterij, loterij maar winnen. Ja, ja. En, uh, en dat, uh, dat is en ook kom... iemand... Ja, nou, ik heb hem vaak gezien op het uh, visserspad. Maar dan had hij niet die janval bij zich. hoor. Nee. Dus, dus, uh, maar uh, dat is toch uh, even een trieste verhaal... voor een vrouw uit de Amerikaanse staat Texas. Want die uh, staat recht. Omdat ze een groot deel van het prijzengeld... van een loterij die haar neef had zelf heeft uh, gehouden. Uh, dus niet later, heel fraai. Wat zeg je? Dat is niet heel fraai. Nee. En uh, later uh, heeft de politie gewoon met een hele grote hand... Uh, even dat geld uh, opgehaald. Uh, 317... 1.825 dollar. Of je even wil roeren in een kroeg. Tuur wijntje kopen. Hè. Tegenwoordig Voor is dat, dat ook niks even, meer. De, denk dan ik, kun je ik. een hele mooie fles wijn kopen. Ja, dan kan je een hele mooie fles wijn kopen. Ik heb zojuist ergens gehoord. In Italië was het toch, hè? Of Spanje? Ja. Nee, nee Goed, dat, dat, dat, dat had je ervoor kunnen doen. Maar de loterijwinnaar zat ineens zonder geld. Nou ja, het is, het is toch een verhaal, zeg. Ja. Hè? Ja. Maar uh, heb je ook gehoord dat er in Bloemendaal uh, de duurste huizen staan? Dat heb je ook wel gehoord. Ja, ja, hè? Ja. Uh, gemiddeld boven een miljoen. Boven een miljoen, ja. En dan ja. zag ik een filmpje met een vrouw, en uh, die werd even geïnterviewd. Hmm. En het leek wel uh, alsof ze aan de bedelstaf was geraakt. Want die zei van, uh, nou mijn huis is maar 900.000 euro waard. Oh, dat is best wel jammer. Ja, dat is ook triest. Ja. Zullen we die vrouw een bloemetje sturen? Nou ja, dat kunnen we doen? Dus een, uh, misschien een crowdfund actie? Nou ja. Een crowdfund voor uh, uh. nou, een, ja. uh, een tonnetje. Ja, een mooie, <laughs> mo een mooie fles wijn. heeft even een ja. fles wijn uh, ja. Of een Tesla. Tesla -je. Uh, alles kan natuurlijk. Hè. Ja, uh, nee. Nou, ik moet je zeggen, die wijn... want ik was natuurlijk in september nog in Spanje. Hm. Als je daar een lekker flesje rosé koopt... echt een prima roséetje... ben je... 12 euro. Een kost helemaal niks. Nou, Dat is we nou ja, dus Over... best wel gek, want de meeste rosetjes als je ze in Nederland gaat kopen zijn een eurotje 5, 6. Maar dat zijn natuurlijk niet de beste. Hè? Nee, maar niet in een restaurant. Oh, je bedoelt aan tafel? Ja, aan oh, tafel. Oké, okay. ja, ja. dat is niet zo gek. Maar al... ik dacht dat je ze in de, als je ze in de slijter, de slijter koopt. Ja, maar kan bij je slijter de... is, ik bedoel, je kan overal flessen wijn, rood, wit of... Ja, maar rosés zijn niet heel vaak. Je koopt niet vaak een rosé van 20 euro. Nee, wij nou, zijn... dom dom Nou, zij het. De. De. Domin. Domin. Domin. Dominot. Dominot. Ot. Ot. Ja, ja, ja ot. Ja. Wat... Ja, ja. ja. Het kost meer dan 20 euro. Ja, klopt. Ja. Zijn niet heel veel mensen die hele dure rosé drinken? Meestal geef no. je je geld. Ja, Dat ben ik niet mee je eens. Dat hoeft ook niet. Jij drinkt liever rosé dan rode wijn? Sommers wel, ja. Ja, ik drink überhaupt nooit rode wijn. Nee. Ik drink witte wijn en rosé. Okay. Ja, maar ik, wou, mag mag ik er u u zo goed goed graag uit? een rozeetje drinken. Mag. Je ziet er nog goed uit. Dank je, we doen je Over geld gesproken, mensen. Want, uh, want er is je kan op een hele bijzondere manier geld ook maken. Hè, wat uh, wat dat er gaat. En uh, dat, dat is een Amerikaanse vrouw die heeft dat uh, gedaan. Uh, van haar overspelige echtgenoot... heeft ze op een hele slimme manier verwerkt. Aan de hand van foto's heeft ze een bestseller geschreven En die is behoorlijk goed verkocht. Dus die drinkt dus nu ook, denk ik, een heel lekker benje. Kun je het verhaal nog eentje vertellen? Ja, want ik begrijp niet wat je nee, bedoelt. Nee, ik ben het ook nog ja, even um, te vertellen. Nou ja, de, de, de, er is dus, wat ik zeg, een, de, een vrouw die heeft wraak genomen op haar overspelige echtgenoot. Nou. Ja. Ja. ja, en daar heeft ze op een bijzondere manier gebruik van gemaakt. Want ze verdiende dus nu pakken geld mee. Ze kwam daar op een gegeven moment achter dat die gozer dus uh, buiten de deur een beetje aan het uh, rotzooien was. En hij heeft zijn uh, boek over. Geschreven. Ja, nou, daar heeft ze een boek over geschreven. En vervolgens uh, heeft ze ja. daar flink van verkocht. Uiteindelijk kan ze dus, denk ik, ook met een duur wijntje het uh, doen, denk ah, ik, toch? Zo is ja. ja, ja, ja, ja, uh, het. Volgens leek, mij had leuk, ik hoor. het gezegd hoor, overspelig echt genomen. Maar... Zullen we nog een uh, liedje doen voor het, uh, uh, de, lijkt de top, mij goed de top dan, 10, geef? of niet? Ja, ja, de top 10. Ik heb een hele leuke ja, top 10, je jongens. Top 10. Heb hele leuke ja, absoluut. Nou, laat maar horen. Wat hebben jij nog klaarstaan? klaar staan? Ach, die.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 Having a sweet dream. I've been dreaming since I woke up today. It's to me in my sweet dream. 'Cause she's the one makes me feel this way. And even if time is passing me by a lot, I couldn't care less about the news you say I got. Tomorrow I'll pay the dues for dropping my loan, a pie in the face for being asleep. de lof ja, we, we, we morgen. Morgen, middag. Good ik heb uh, oh, oh, oh. ik heb misschien wel een leuke voor je. Dat zijn de tien meest gelezen tijdschriften in Nederland. En wij lezen natuurlijk allemaal tijdschriften. mogen er ook plaatjes in staan of niet? Mogen plaatjes in staan? De Tuk. Nee, de Tuk niet. De Top Toe. Oh, hij, zijn allemaal mensen te lachen. met zo'n boei. Nee, de meest gelegen tijdschriften of de Tap Toe. Tijdschriften of kranten? Tijdschriften. Tijdschriften, ja. Uh, uh, nou, op 10, uh, dat weet je niet. Dat is happiness. Ja, ja. happiness. Het blad. Happiness. happiness. happiness. Dat Even is van de weinig Ines. De weer. van Ines van Lans weer. Ja. ja, heel goed. En, en uh, die is met de tijdschrift begonnen. En die uh, heeft een oplage van dat ja. 1316, Nou, Dat, uh, dat is voor het ja. eerst in bladerland de happiness. Want ik heb natuurlijk bij uitgeverij gewerkt. jij bij uitgeverij gewerkt. <laughs> Uh, en de maar de, de bladermarkt stort er helemaal in ja. en een van de weinige bladen die weer omhoog kwam, dat was happiness. Ja. En de Linda, overigens. Uh, ja, en de, de Linda. Linda. Maar vormen. daar komen we straks op terug. Tuurlijk. Op negen, wat, wat ik niet verwacht had, de, de privé. Nee. De, nee, Libelle. De de de, de, de, de, de nou, Magri. Ja, ziet je. Heel ga goed. Je, ja, natuurlijk, ja. Mag mag je. Je, mag mag dat je Margriet. Vrouwen in bloemetjesjurken. Ja. Ouwe, ja. Elke Nederlander van jong tot oud kent wel de ja. Margriet. Dus en dat en dat van de de kinderen. Dat bestaat zei ze... sinds 1938. Ja, dat zeiden ze vroeger bij de Libellen en bij de Margriet al. Werkte uh, ja. ik bij de uitgever. Hij zei, ja, margriet die zeggen niet op. Die gaan gewoon dood. Ja. <laughs> ja. Dat is ook zo. Ja. Dat is net het ncv ja. leden Wat is de oplage? 185, uh, 158, 558. Ja. Uh, okay. En het wordt vaak doorgegeven. De margriet ja. worden nog van moeder op dochter doorgegeven. Ja, ja dat, ja, dat geloof ik graag. Ja, Giet weet raad, met de dokter oppakt en uh, praat mee. Praten ja, zijn allemaal. Ja. Ja. ja, leuk hoor. De libellen is er ook al bij staan dan. Nog, nou, ja, ja, dat daar zijn we nog zin. niet. Nou, sorry, op acht, ja, dat is ook wel een hele bijzondere. Ja, dat is heel leuk. Uh, dat is de Donald Duck. Toch wel. Ja, ja. ja, toch ja. wel. Van 7 tot 77. Ja, dan, ja, dan krijg je Precies. een goede oplage. Ja, 200, is Niet normaal, hè? Dat nou, is nog goed, hoor. Niet normaal, hè? Niet normaal. Ja, ja, dat is een kerstkaal. Ja ja wij hadden geen Donald Duck want wij hadden de, de taptoe en, en de pep. Oki en de, de, de pep in de, de pep ja, wij ja de dat pep. is toch wel een heel ja. mooi blad geweest ja stukblad op 7, dat vond nou, daar is die, eigenlijk die, tegen dat dat het er net al de Linda ja. de Linda ja. Ja. Ja. Maar, de, maar dat de, komt met de oplaag van oudere bladen hoger blijven aangezien ja. ja. 233.402 dat, dat is best een tux. hoog oplage. Jawel, dat is best veel. Een oplagje een één keer in maand uit, kost waarschijnlijk 4, 5 euro, is toch een miljoen? Ja. ja, ja. wat denk je? Het is Hé, en uh, op op op zes, ja, ik. Uh, ik het nou, die niet? categorie, daar reken ik, ik jou wel ik? toe, hè. Ja, ja, dat is ja. Hij had het, geen ja, Voor mensen van middelbare leeftijd. Ja. Een oplage van uh, 239.959, dat is de Plus Magazine. Plus, Plus Magazine, magazine. Ja. voor mensen, ja, nou ja. Dat hetzelfde ja. met de kijkcijfers. boven heeft zoveel nu... geld, gezondheid en reizen. Ja hoor, alles, ik boven, vind de ik vind... alles boven de 60 leest ook. Ik vind het wel heel knap dat je dat uh, kan... Uh, ja, er kan... ook al jaren plus magazine. Ja, is dat zo? Ja, ja, ja, ik ken het helemaal wel. niet. Nee, ik kende het ook niet. Ja, ik denk dat ik het ken. Maar uh, hey, op vijf, en ik denk dat hij uh, uh, ja, jarenlang op één heeft gestaan. Ja, het nog steeds. De privé? Nee! Nee, nee. Nee, maar hij, dus, je bent jong en je wilt wat. Veronica. Veronica, Veronica, ja, ja. Veronica Magazine. Wat kreeg Rob Oud altijd een... een wat kreeg je? Twee cent. Een paar cent per... Ja. per die is echt rond. Om, ja. Was al ja. ja, Rob Oud kreeg per exemplaar van het Veronica-blad... Kreeg of een dubbeltje of vijf cent. Ja. Niet normaal, ja. niet normaal. Zo ja. iemand. Ken, jij, ken jij Frizo leugen? Ja. Die heeft het ook een beetje omhoog. Uh, ja. Die zit nu bij Max Magazine ja. mag trouwens. Oké. Okay. Hm. Ja, 282.708 stuks per week. Nou, het waren een miljoen abonnees. Ja, de hadden een miljoen abonnees. En dan maar een maanddubbeltje elke ja. week. Koop, ja. Koop, koop. ja, Dat schiet <laughs> wel lekker op. Daar kan je een goede fles wijn van kopen. Op vier, ja. we hadden het er net al over. Je had uh, uh, uh, Margriet. En de Libelle. Ja, de libelle. Ja. En die staat er om vier. Dat ja, dan, met de Marjolein Bastien, dek met overtrek. En uh, leuk allemaal, dat soort dingen. Ja, Libellen is afgeleid van het la Latijnse Libellus. En dat is een boekje. En de naam komt dus niet van een ikse, insect. Oh, ik ben wel oh, blij toch, dat gedacht, je, Oh, ik had niet kunnen zeggen. Hey, goeie. Van goeie, goeie nou, dankjewel, Ger. We ja, hebben he? ja. Zo leer vanavond. Sorry, nog wat. Nou, het, is het is wel uh, een vrouw, is een hele educatieve uitzending, weer. Het is, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, lekker, ja, hè? Die, nu, die <laughs> nummer drie, Ger, die, die past wel bij jou uh, met de kans. Zie je nou Coleman? mee te lezen? Ja, natuurlijk, want ik kan dat meelezen. Dat moet helemaal niet. Je moet ook raden, man. Rij op, kom! Ik vind, ik vind het drie vind ik wel heel uh, ja, die, wel opvallend. Ja, die, die past wel bij jou. Ja. Maar is eigenlijk, eigenlijk is, zijn een aantal uh, uh, oplagers van Bladen... gerelateerd aan uh, abonnees. Abonnementen van ja. andere dingen. Zo, op drie ook. Dat is eigen huismagazine. Van eigen huis en tuin. Van eigen huis. Nee, tuin. niet van eigen huis en tuin. Eigen kruis, kruis en puin. Eigen, <lacht> <General> eigen huis en puin? Eigen huis. Maar wat krijg je dat dan als eigen je eigen huis, huis Nee, als je lid wordt van eigen huis, kan huh? je uh, daarmee. Oh, ja. uh, wat is uh, eigen huis? Eigen huis is een. Belangenorganisatie? Uh, ja, is, is een een belangenorganisatie, precies. En die heeft uh, uh, 754.000 Zie moet die vrouw die het huis van Prins Charles koopt... wat mee gaan doen met eigen huis? Nee, het is wel makkelijk, want als ja, je een juridische werving hebt... hebt ja. dan ga je naar eigen huis en dan zeg je van nou... Ik heb een huis gekocht, maar dan dus staat het Prins Charles in mijn tuin... voelt ontspannen dat je wilt visten. Ja, nou, ja, ja, we beginnen met een eigen, eigen tuin. Eigen tuin maging, hoor ik. Gat in de markt. Hé jongens, op twee. Nou, we zitten er bijna elke dag om eten te kopen... Oh, oh ja, de allerhande. handen, de, de alle ja ja. ja, ja. ja, ja niet normaal, dat is hè? natuurlijk geen, dat is natuurlijk geen abonnement. Twee miljoen, ja, ja, maar is wel een groot Maar, maar ja. die pakt je gewoon Nee, Dat klopt, Het is geen plot. blad met een niet betaald. Nee, nee, nee, het is niet. Maar ja, het is wel een een een magazine. Ja, het is wel een magazine. Ja, ja, er staat niet bij dat het betaald moet worden. Nee, nee dat klopt. Maar nee. ja, ja, ja, ja. Het is niet en, helemaal eerlijk, hoor. is niet Ik heb een beetje het idee dat de levensmiddelenindustrie... daar uh, toch de adverterers uh, zijn. Want dat zie ik heel vaak. Als je die allerhande ook openslaat... dan zitten er wat kortingsbonnen links en rechts in... die je dan kan inwisselen bij de API. Ja, ja, dus nee, dan zo. wordt dat blad daar ja. waarschijnlijk wel van betaald. marketingtool, Ja, ja en is ongeveer hetzelfde laken. inpak. Ik denk Middel? de ANWB. Ja, de, ja, kampioen. de kampioen. De, de kampioen. kampioen. De kampioen. Ja. Ja? Ja, goed zo. Ja, ja, ja, ja. Goed zo. Nee, maar ja, die miste ja. ik al. 3,5 miljoen. 3,5 miljoen. Ja, 3,5 ja, miljoen. Ja, ja, miljoen jongens. Die, die, die, die Als je vast. lid bent van de ANWB... Ja. en de meeste mensen met een auto uh, zijn dat... over het algemeen. En ja. een fiets en het schiet... mee begonnen. Ja, Algemene Nederlandse Wielrijdersbond heeft ja. het nog steeds. Wat niet als dank voor het aangenaam verpozen, de eigenaar van het bos, de schillen en de dozen. In Heel de goed. Ja. Ja. ja, Maar je betaalt dus eigenlijk wel voor dat blad. Ik bedoel ja, een, een soort je ja, ja, abonnement van Ja, ja, ja het, het, is van het is meer van, de dan of een of, lidmaatschap van de ANB. Lidmaatschap, of. Dan wordt het niet verrekend. Ja, het is meer dan de andere handen in ieder geval. Hmm. En de, de krant staat er niet in. Waarom niet? Nee. Ja, omdat dat... Uh, Ach, duizend maar minder komt, is. omdat Jaap hem rondrekt. Hij gooit de helver in de sloot. Ik, ja. ik denk dat we het er wel mee te maken heeft. <laughs> nee, ik, ik, ik, ik. Dus mensen, de krant zien ze... Jaap aankomt met de krant. Nee ja. hoor, nee, vandaag niet. Gooi, <laughs> Gooi maar weg. <laughs> ja hoor, ja, ja, ja. Ja. Nou, uh, ja, en bedankt hè we, ja die ja, er nog een plaatje in nee ja, dat uh, gaat hem niet meer worden want we hebben nog een minuut dus ik weet niet uh, we, we hebben nog een, een minuut plaatje een plaatjes ook uh, ik, ik heb ik heb alles al afgesloten dus, uh, dus, ja, ja, ja we staan al afgesloten. Ja, ze, ja, ja, maar, nou, wat, nou weet, lekker dan zijn altijd nog vijf of vijf naar huis ja ja bijna wel we zijn begonnen we zijn een keer begonnen ik begon net een beetje leuk te vinden ja een beetje ja. op stoom te komen. Ja, jij ja, ja, ja, nou die laatste donut ook nog gegeven? En, ja, ja, ja, en dan doe je dit. Ja, ja, dan doe je dit. vrienden moet je. Zo gaan we met elkaar okay, nou, komen. Ja, maar dan ga je praten over de kampioen. Ja, en dan wordt jouw bij Ik stop ermee met die gekke Er komt er nu wel een leuk programma. Ja, ja. Lunchradio. Hoe heet het? Zandvoort lunch, toch? Zandvoort lunch. Ja, Lukkige dat dat ja. leuke muziek, jongens. Ik begin wel een beetje trek te krijgen. <laughs> Jammer, die donuts zijn net op. <laughs> dat is op volgende een goeie, week nou goed, goed, uh, Tot dat volgende is. week en hartelijk uitverduisteren. En uit uh, zo dadelijk uh, de heer uh, Jan en Lucy die dat uh, voor ons uh, gaan doen. En wat mij betreft, ik ben er nu donderdag weer... met een uh, programma dat heet uh, Altunit in Dvvm. Allemaal.